Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Lieselotte Thomassen met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat er nu toch een einde komt aan een grote illegaal in feest in Frankrijk dat op Oudejaarsdag begon. Rond 7 uur vanochtend is de muziek uitgezet en bezoekers lijken nu langzaamaan te vertrekken. Er waren een paar duizend feestgangers afgekomen op het feest in een opslagloods in Bretagne...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 Iran gaat weer uranium verder verrijken, heeft het land laten weten aan de atoomwaakhond van de Verenigde Naties. Ook voor het atoomakkoord uit 2015 deed het land dat. Het Iraanse parlement nam vorige maand een wet aan waarin werd vastgelegd dat het verrijken van uranium moet worden opgeschroefd. Die werd gezien als reactie op de liquidatie van de belangrijkste Iraanse atoomwetenschapper. Iran zegt het atoomakkoord in 2019 deels op... nadat de Verenigde Staten zich een jaar eerder uit het akkoord hadden teruggetrokken. Beeldhouwer Kees Verkade is overleden. Bekend van hem zijn de bronzen beelden van onder meer Johnny Jordaan en Tante Leen... op de Elandsgracht in Amsterdam, Simon Carmichelt ook in Amsterdam... drie winkelende vrouwen in Haarlem en Louis Couperus in Den Haag... Onlangs legde hij de laatste hand aan een beeld ter nagedachtenis... aan de slachtoffers van de corona-epidemie. beeld is ook bedoeld als dankbetoon aan alle zorgmedewerkers... voor hun inzet tijdens corona. Kees Verkade was 79 jaar. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder wolkenveldig. Ook wat zon, vooral in de kustgebieden. En het blijft droog, het wordt een graad of drie. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Kerst. CFM. Dit is Kerst met CFM. Met men nu. Toebak toch met... leeft. Een gooit pijn op hier. Ja, zeker. Toebak leeft verder. groot van het draaien We gaan met de 2 januari. De nieuwe jaar is begonnen. We kijken natuurlijk allemaal wat er gebeurt door de jaren heen. En vandaag, ja, 2 januari. Interessante onderwerpen. Weer 15. Leuk en vrolijk plaatje. Dreaming. En dat blijft we dromen. Snapple. Ja, Ben in het water. Nee, nee, ik ga geen nieuwjaarsduik doen. Nee, grief. Nee, blijf gewoon hier bij het water. Gewoon. Dat kan je in die hotbedpadje kunnen doen. Dat had ik kunnen doen, ja. Maar dat doe ik allemaal niet... Ik heb me afgesproken dat ik me aan de regels zou houden Ja, Small Pools hebben we ooit een hit gehad, alweer van een paar jaar geleden. En dat hoor je hier natuurlijk. En kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Kijk even naar de, de, de kalender. Wat gebeurde er door de jaren heen? In 2 januari 1935. Bruno Hatman, we hebben het er zo vaak over gehad. En het blijft interessant. Hij, heeft een hij wordt verdacht van twee jaar, het ontvoeren van een tweejarig zoontje van Charles Lindbergh. De man die ook over transatlantische oceaan is gevlogen. Uiteindelijk, dat is in 1932 dat het gebeurt... Uiteindelijk Uiteindelijk in 35 wordt hij geëxecuteerd. Hij wordt op de elektrische stoel gezet. En hij blijft ontkennen. Uh, tot laatst naartoe. Zijn vrouw blijft ook ontkennen. Uiteindelijk hebben ze een hele garagebox ondersteboven gehaald. Helemaal gesloopt. En daar vonden ze het losgeld op zolder. Dus dat is het bewijs. Oh, verder. Toch? Ja, oh, Dat het ze neergelegd. Is dat... Joh. Ja, dat zou je denken. Want er zijn meer mensen. Er zijn allerlei complottheorieën. Dat hij het niet gedaan heeft. En dat Charles Lindenberg zelf de hand had. In het, namelijk... in het ontvoeren van zijn eigen zoon. Omdat het verstandelijk gehandicapte zoon was en op een afgelegen gebied zijn gaan wonen en toen is hij ze ontvoerd Nou, er was een heel verhaal erover. ook. Het is interessant om te lezen, omdat zo, zo is er een trap mee te maken. En die trap heeft die, die Bruno Hattman gemaakt met de hand. En daar is onderzoek naar gedaan. En zo konden ze achterhalen waar hij, zeg maar, waar hij vandaan kwam. En uiteindelijk nou ja, hebben ze kunnen achterhalen. En grappig is, als je dan verder leest over Charles Lindbergh... hij heeft het ook heel veel gedaan voor de politiek ook. Maar toen uiteindelijk, toen hij overleed... en zijn vrouw overleed in 2001, toen was ze 94... En twee jaar later kwamen toen de Bernard-verhalen tevoorschijn. Het prins Bernard-verhalen. Hij heeft namelijk nog zeven buitenechtelijke kinderen. Zeven, maar lief. Wow. Twee bij Valenska. Dat was een persoonlijke secretaresse. En ook weer vijf kinderen bij weer twee vriendinnen van deze secretaresse. Uh, Valenska? O, <laughs> oh, deze idee uh, drie en kwadrotjes. Dus uiteindelijk heeft hij oh. iets, iets van drie gezinnen nog in Europa gesticht. Waar niemand wat, wat vanaf wist. Echt bizar, deze Allemaal deze buitenvrouwen. Linda. Eh, wat? Buitenvrouwen. Allemaal buitenvrouwen, zeg maar. Het ja, is makkelijk als je een vliegtuig je hebt. Je vliegt zo van Europa. Ja. Hartstikke idee. En dan maak je gewoon weer even nieuwe kindertjes. Zeg, dit is nog erger dan. Is best besmettelijk die gast, dan, dan de coronavirus. Er is een ja. vrouw in de buurt en hoppakee, ze is zwanger. Nou, van ja. wie zou het zijn, denk <lacht> je zelf? Jezus, maar het ging over het feit dat Bruno Hapman dus schuldig werd bevond. Goed, Oké, okay, nou, uh, in 1981 wordt de Yorkshire Ripper wordt ge. Gearresteerd. Ja. En, uh, het was een uh, Britse seriemoordenaar en sadist. Wacht, ik doe er net zo'n geruststellend kerstmuziekjacht. Ja, vertel, wat heeft hij okay. allemaal gedaan? Ja. <laughs> hij was tussen 75 en 81, heeft hij tenminste 13 vrouwen verminkt en vermoord. En men nam lange tijd aan dat het voornamelijk prostituees waren. Ja, als die weggingen. Maar echt, dan. Uh, dit was niet het geval. Nee. En daarnaast werd hij dus ook veroordeeld voor poging tot moord op zeven anderen. Hij werd bekend dus onder de naam Yorkshire Ripper en hij heette dus eigenlijk Peter William Sutcliffe. Ja. En uh, de, de, de verwijzing was dus naar het gebied in Engeland waar hij opereerde, en anderzijds dus ook naar Jack the Ripper, maar die was natuurlijk uh, veel vroeger, die was in 1888 was die, uh, actief. Ja. Deze man, die was dus gewoon, uh, hij is pas geleden, overleden, ja, 13 kogelijk. november. Ja, precies, het virus. hij wilde geen behandeling. En, en hij zat, hij zat levenslang de gevangenisstraf uit. Hij kwam ook niet meer vrij. Dus hij denkt dat hij daarvoor ook die behandeling niet wilde. Nou, Toen waren er maar een flinke hoeveelheid uh, morfine. Hè? Dat was dan ook dat, hè? dat. mensen nu uh, een flinke shot morfine krijgen. En dan is het van, nou, we zien wel of ze het redden of niet. Okay. Als ze het redden, dan is het goed. Dat maar meegenomen. Geen ja. garantie. Uh, beter dan, uh, ja. Goed, ja uh, hij hij schat... deed dus wel met messen, draaien, verwurging. Een touw en een beugelzaag. Ja, ik heb wel beschrijvingen zitten lezen. Nou, ik denk dat we vroegmorgen dat, dat niet moeten doen. Hij zat op dezelfde afdeling als Kenneth Kerskin. En die stond die bekend van het feit dat hij uh, zeven, uh, zeven ouderen heeft vermoord. Op een hele gruwelijke manier. Dat ging over Pieter Sutcliffe. En verder, in 1976, Dennis Wilson van de drummen van de Beatsbors... wordt gearresteerd in Los Angeles vanwege wapenbezit. Hij, is namelijk, uh, hij was de drummer, maar hij heeft ook wel dingen ingezongen. Hij heeft ook uh, achter het piano heeft hij gespeeld. En hij is vooral bekend, toen hij nog bij de Beatsbors was... van dit nummertje namelijk. Yeah. Dit heeft hij geschreven en gecomponeerd. Dat is te vinden op de uh, CD Alpey natuurlijk tijd Sunflower. Later heeft hij nog een solo-werk uitgebracht. En dat is van zijn hand, solo. Ik vind het best wel grappige muziek. Dit is toch net even anders dan The Beat zelf. Het was van het solo-album in 1977, Pacific Ocean Blue. Helaas is er geen opvolger van gekomen, want de man uh, vergreep zich aan drugs en alcohol... en slechte leefgewoontes. En uiteindelijk is hij verdronken op 28 december 1983 in de haven waar hij ook ooit een schip had liggen. En uh, maf is wel dat ooit Charles Manson... ook in het huis uh, van deze man... heeft gebivakkeerd een tijdje... met die volgelingen van hem. En toen hadden het Van de Beach Boys nog tegen Charles Manson gezegd... voordat hij die hele rare stap maakte... met die uh, volgelingen van hem. Uh, we gaan jou wel helpen aan een leuke muzikale carrière, uh, Charles. Dat gaan we doen. Oh. Ja, het is nooit van gekomen, hè. Want toen gingen ze natuurlijk die moord plegen. Ja. Goed, ja. wat gebeurde er nog meer door ja, de jaren ja, in heen? in 1891, toen heeft Pim Mulier... Die heeft toen een tocht gemaakt langs de elf Friese steden... in een recordtijd van 13 uur. En je hebt dus ook een primulierstadion. Stadion, heb je ook, hè? Ja. En uh, ja, primulier... Ik denk dat dit eigenlijk een van de eerste elf stedentochten was of zo. Ja, dit, helemaal 1903 of zo het was het. Ja. 1891. Ach. Had hij dat gedaan? 18... Ach, die 91 is dat toch zo lang geleden al, de eerste Elfsteden, toch? Nou ja, nee, nee maar hij had dus wel een tocht langs Elfsteden okay. uh, in 13 uur gereden. En ik heb het idee dat dat uh, de voorganger is en dat hij daardoor is begonnen. Ik weet, ik maar hij weet... woonde dus in Haarlem, hè? Okay, ja, hij maar heeft de Haarse, eh, F, Koninklijke HFC opgericht. Ook maar. Misschien heeft hij niet ooit met het idee geloofd van ja, die 12 steden uh, tocht. Heb je ook gehad natuurlijk Dat was in Harlem, Alkmaar en ja, Amsterdam. Dat was, dat, ja. dat was bijna niet meer te doen toen, omdat het steeds minder koud werd. En misschien heeft hij gedacht van nou, dan gaan we op zoek naar een alternatief. En dan doen we ja. één, één, één, één stad minder. En dan doen we dan de elf steden tocht. Misschien is er ooit een drie. En dertien steden tocht geweest. 13, ja. elf steden tocht. Zou ook ja. nog kunnen. Punt ja. in 1965. Jawel, wordt hij voor het eerst uitgezonden door Veronica. En dat was nog op het schip natuurlijk, de eerste uitzending van de top 40. En toen stond op nummer 1, de Beatles met I Feel Fine. En het is ooit bedacht door uh, Joost en draaier. Die was op werkvakantie, werkbezoek in Amerika. Worden daar verschillende lijsten? En toen dacht hij: hé, hey, dat is best leuk. Dat moet ik hier ook doen in Nederland. Toen kwam hij terug en toen heeft hij dus uh, de zeezender Veronica overtuigd. om dus een top 40 uh, te gaan samenstellen. Ja. Dit was niet de eerste lijst. Er waren al veel meer eerdere eerder lijsten op de radio. Onder andere was er een lijst Tijd voor Teenagers. Uh, Elsevier had een lijst wekelijks op de radio met Piet Velleman. Dat was al ontstaan in 1949. En je zou denken, van, hoe klonk dan die eerste aflevering van uh, de top 40 met Joost de Draai? Die heb ik niet kunnen vinden, maar wel een andere aflevering, ook uit de jaren 70, Moet je even luisteren. Het half en dertig ga even rondhouden. Begrijpt u, uimel little boy van Hentje, die is eruit. Superbad, James Brown is eruit. My Wester, Matthew Jones is eruit. Mona Wildebras, nee week een half de van Erik Panton. Goed, bye. Daar niet doorheen te komen dit. Bye. Dit is zo snel. Bye. Het is vette galmerachtig. maar achter. Snik, snik. Ja, is niet te geloven. De shuffles beslaan weer toe. Een nieuwe uh, Het is grappig om daarna te luisteren en, uh, uh. je moet echt je best doen om het te volgen, want het gaat zo snel. Matthijs van Nieuwkerk is er helemaal niks van. Ja, er is ook bij. een documentaire was er pas geleden ook over Tineke, Tineke de Nooi. Ja. En dat de, uh, de uh, daar begonnen. En uh, het was een hele leuke uh, documentaire om te zien over hoe het helemaal ging in het begin met radio uh, wereld met beelden en alles. Erg leuk. Okay. En in 1967 dat was er voor de allereerste keer radio werd uitgezonden op de Nederlandse televisie. Oké. Okay. Dus uh, hoe, hoe? reclame, sorry. Er werd reclame uh, uitgezonden. En hoe klonk dat? Oh. Dat was dat logootje. ...begon de reclame in de televisie. U wist het uit uw krant. Dezelfde krant die u elke dag al het nieuws brengt van overal. Het is echt een heel traag iets met geluidjes. Met dit geluidje dus elke tussendoor. We komen in het volgende blokje. Dat ging dan over de krant. Het ging over jumbo. Het ging over allerlei dingen die ja, een beetje hip waren in die tijd. Over chocolades. Dat gelijk ook voor Ja, toen dus zag je ook. Die even, in een van de eerste blokken zag je ook, Ramse Shaffi die dan reclame maakte met zo'n reep. Die liet hij dan zo een beetje zien. En dan had, nam hij daar een hap van. Na een optreden heb ik altijd trek. Dan neem ik daarna een lekker reep. Het is echt heel knullig allemaal. Wel leuk om terug te kijken. Je kan hem dus gewoon vinden op YouTube. De eerste reclame die te zien was in Nederland. En het allereerste reclame, ja, die komt uit het Romeinse Rijk. Dat, is echt, dat gaat zo ver terug. In de ruïnes van Pompeii hebben ze zelfs al reclameborden zien hangen. En het eerste reclamebureau in de wereld was uh, Volney Palmer. Volney Palmer, ja. In Philadelphia. En dat was in 1843. En in Nederland was het in 1846. In uh, Rotterdam, neig... En van Diemar, die hadden toen het uh, reclamebureau. hier. Oké, okay, ja. Yeah. Nou goed. Zo over even wat er allemaal gebeurde door de yeah. jaren heen. En straks hebben wij ons dus ook even die verjaardag genomen. Eerst maar even hier de Neon Trees. Sun goes down. Ook niet van het Mormoze geloof, geloof het wel. Leon Cruise en het heet My New Best Friends. En hier bij Toepak Lijverhoor, dit is de plaat om voorbij te komen natuurlijk. Jawel, wie is de jarig? We kijken erna. Nou, degene die vandaag jarig is en uh, ik heb me een tijdje gevolgd... ...dat was namelijk Martin Ros. Hij is Vorig jaar, ja, vorig jaar, 2020 is hij overleden. Hij deed bij de nieuwsshow deed hij altijd een boekenrecensie. Uh, Dat, daarmee neem ik afscheid. Ook voor alle mensen die mij beluisterd hebben. Martin. Tja. Dan voor 21 jaar. Een tranen in je ogen. Ja, tuurlijk. Ja. Dit is mijn leven geweest. Ja. En nog. Ja. Dank dat die boeken bestaan. Ja, Martin Rossa kon echt zo gepassioneerd praten over boeken. En ik luisterde elke zaterdagochtend als ik hier vandaan naar huis reed. En dan had hij weer een boek gelezen. En dan begon hij altijd heel rustig te praten. En een gegeven werd hij zo enthousiast. En kon je helemaal niet meer verstaan waar hij het over had. De, nou, Gevers moest hij weggaan, want de, de, de tros nieuwsshow moest vernieuwen, moest verjongen. Ja, zit er nou van die jonge gasten? Nou, dat niet. Maar ja, Martin werd wel heel erg oud, dus die moest ze dadelijk wegdoen. Nou, dat was wel het triest verhaal dit, maar goed. Oké, okay, wie is er nou meerjarig of zou er jarig ja, nou, vandaag zijn? Dat is, weet. Uh, Willy ja, vandaag is Willy Dobbeljarig. Zij is de voormalige tv-omroepster en presentatrice bij de Nederlandse Publieke TV. Okay. Zij is dus nu 76 77 is ze geworden. Ja, maar liefst. Het was mooi, tante die de ja, voorlas. En dan gaan we nu kijken... En luisteren. En daarna hebben we, ja, dat was nog zo heel, uh, heel grappig doen. Goed, vandaag uh, is hij uh, zou je jarig zijn geweest. This is a multi-talented man, a songwriter, a humorist, and a fellow who has now one of the biggest sellers in the country, a song called "Dang Me." Ladies and gentlemen, let's greet Roger Miller. Oh, here I sit a high. Good night Deze plaat here. heb ik echt zo That's vaak gehoord dat zo'n boxman like van die hele oude muziek. Dit is echt zo Roger Miller, gaan ja, we met zo allen "Dang Me", Dang me. Dang me. op zevenjarige even kreeg hij een gitaar. En uiteindelijk... Uh, uh, uh, uh, ja, hij kreeg gitaarles. Later moest hij gitaar weer van de hand. Want het ging thuis niet zo heel erg goed. Zijn vader overleed al toen hij nog, nog geen een jaar oud was. En uiteindelijk moest hij bij zijn oom worden grootgebracht. Dat was in de tijd van de grote depressie, de jaren 30. Uh, uiteindelijk heeft hij een gitaar gestolen. En daar voelt hij zich zo schuldig over... dat hij die gitaar weer teruggebracht heeft. En toen moest hij zichzelf aangeven... Dat vond hij niet zo'n goed idee, dus uiteindelijk heeft hij zich maar in het leger ingeboekt. En toen moest hij naar, de, naar, naar Korea. Daar heeft hij dus heftige dingen meegemaakt. En toen kwam hij uit Korea vandaan en toen uiteindelijk is zijn carrière langzaam op gang gekomen met vallen en opstaan. En uiteindelijk heeft hij zelfs nog Sony voor de, voor de rechter gesleept. En heeft hij nog 900.000 achterstallige royalties gekregen. Helaas, al overleden in 1992... hij rookte zich helemaal te pletter. Keelkanker. Yeah. Ja, zeker. Erg, hè? Nog één een hele bekende plaat dan voor hem. Daar kennen we het meeste van. Nu waarschijnlijk van deze plaat. For sale Dat is ook van de beste man. Roger Miller. Toen ik ook aan uh, Boy Named Sue. Had je er ook zo'n plaat? Ja. Yeah. En de, die stem lijkt erop. Dat is ook nog nou, een Boy Named you... Sue! Yeah. How do you do? Yeah. Dat was niets. Dat was... weet hij nou, die gast... Nou ja, Ach, We komen kom er straks wel op. Goed, wie nog meer? Uh, Robert Westerholt is ook erg. Een Nederlandse gitarist en grunter. Hij speelde in de band Within Temptation. Oh, ja. En hij had ook een uh, relatie met, uh, of nog steeds, met de zangeres van deze band. Sharon den Adel. Wat mooi, hè? Ik ben van Adel. Ja. Ja, dus uh, ja. ja al, ik vond dat altijd van die lachwekkende muziek. Als een hele heftige muziek. Hele zwaar. En dan krijg je haar, denk je. Hé, hey, wat, wat Kakaan, grappig. Wat nou? Waar komt kom dat nou vandaan? Isaac A.C. Move. Hij is een Russische schrijver. Hij is in Amerika geboren, maar uiteindelijk naar... Uh, naar Rusland. Nee, hij is in Rusland geboren, hij is naar Amerika gegaan. Hij is een van de eerste science-fiction schrijvers. Hij heeft iets van 500 publicaties op zijn naam staan. Zijn vader en moeder hadden een, uh, een grocery store... En daarin verkocht ze ook van die pulpplaatjes. Die kennen ze wel van die hele kleine pulpplaatjes uit de jaren 20 en 30. Ook met allerlei science-fiction verhalen erin. Hij was daar daardoor gegrepen. Uiteindelijk heeft hij daar toch wat mooier werk van gemaakt. Uh, hij heeft onder andere i-Robot, geschreven. En, uh, in 1954 komen echt die robotverhalen van hem op gang. Hij is een van de grote drie namelijk. Je hebt namelijk nou drie grote science-fiction schrijvers. Arthur C. Clarke en Robert Heinlein en die hebben echt heel veel van dat soort verhalen geschreven in de jaren nou, 50 en 60, zeg maar. Goed, toch meer. Helaas is hij overleden, zie ik trouwens, aan AIDS. Oh. bloedstransfusie Ja uh, René Elise Goldsbury, dus zij is dus eigenlijk een Amerikaanse actrice, zangeres en songwriter. En zij speelde ook wel veel mee in die serie van, hoe uh, heet hij nou, uh, nou ben ik hem weer kwijt. Ellie McBeal was ook vaak de zangeres. En ze uh, dus heeft echt heel veel uh, dingen gespeeld, maar ze is ook. Uh, Actief in theaterwerk in Broadway. Oké. Okay. En The Color Purple en The Lion King en Rent. Dus uh, ja, ze heeft heel veel uh, op haar naam staan. Nou, oh, dat is mooi. En vandaag wordt ze 53. Wat is dat? Oh, wacht, natuurlijk. Arneke Grunsven. Grunsven Ja. Is die Dat ja, Is de Nederlandse dresseur Amazonen. En ze heeft zilver, brons, goud. Weet wel wat, wat ze allemaal niet... Ge... Eh, uh, heeft natuurlijk. Zesjarige leeftijd is al begonnen. is natuurlijk bekend van. Uh, Om Bond-Vaaien natuurlijk. En ze schijnt een of andere agressieve. De rolkuur training te hebben gedaan. Het is een hele agressieve manier van plaat trainen. Ja, dat gaat zo. Ja. Dus, kijk eens hoe dit toch niet. oké oh. okay. Hele apart. dit. oké okay. Hoogtepunt! Oké. Okay. Ja. Hele aparte manier van trainen. Mag nu ook niet meer. Het schijnt te agressief te zijn. Daar zijn ze mee gestopt. Maar zij is echt de ruiter van het jagen van, geweest. Van, van 93, 94, 95, 96, 98, 2000, 2004. Pum, zij is echt heel goed met het, met het paardje. Zeker. Wie nog meer jaren? Penny Jager is vandaag hey, hey, jaren. Hé, hey, hartstikke idee. Hij oh, ja, stond al klaar. Ja, hij stond al klaar. Zeker Penny Jager. 73 en, wordt ze vandaag. Oh, wat een leeftijd zeg. Ja. Bij Scapino Ballet Academie heeft ze gezeten. De nationaal ballet is het ook beroemd geraakt... door dat dansen in de Avro Stop Hop. Dat kwam onder andere dat ze dan geen, geen uh, video'sclip hadden. En dan zei uh, Ad Visser dat ze van... ja, we hebben geen clip van deze nieuwe band... maar daar gaat Penny Jager gewoon lekker op staan dansen. En dan zaten we te kijken naar Penny Jager. Ja, heel grappig. Ja. En uh, wat ik ook wel grappig vind... dat zij getrouwd is geweest... Of... Bij toetsen is Rick van der Linden. Die was van Exception. Oh ja, dat was top. haar man. Ja. ja. En ze uh, en is dus blijkbaar naar topop top op is dus naar de Verenigde Staten gegaan. Daar heeft ze onder andere de choreografie voor verschillende reclamespotjes en videoclips verzorgd. Op haar eigen wijze. Ja, en ze heeft nog onderscheiden gekregen. Omdat ze namelijk zich uh, ontzettend inzet voor uh, beweging met ouderen. Oké. Okay. Uh, ja, dat ja, is ja, er zelf ook één natuurlijk. Ja. Zeker, sluit goed aan. Nou goed, dus is alweer de verjaardag. Gis, straks de Jolande Keus en zullen ook de Zandvoortse berichten allemaal weer voor de klaarstaan. Eerst maar even, my favorite nightmare is you. Hier bij Toebak Blanks. Ice <middels> cream. There. You are my favorite nightmare I wish I didn't regret It's been a year used to making me tired Get out of my head, get out of my head Frappuccinos, baby My Favorite Nightmare. Ja, dat is toch een beetje dat je denkt van... wat moet ik daar nou van vinden? Dus je droomt over mij, maar het is toch een nachtmerrie. Nou, ja zeker, maar het is het minst erge van alles. Goed, het is alweer tijd voor de... Zandvoortse berichten. Zeker de voortgang voor nieuwbouw van Huis in de Duin in 2018 hebben ze er ook al aangegeven dat ze daar wilden gaan verbouwen. En uh, dat, dat moesten allerlei dingen worden aange, aange, aangescherpt naar gekeken worden. Uh, onder andere kijken ze natuurlijk naar stikstofberekeningen. Die zijn ook alweer veranderd. Hogere doelstellingen hebben ze gedaan. En uiteindelijk uh, uh, hebben ze natuurlijk daar allemaal werk klaargemaakt. Ze hebben de oude, het oude gebouw gesloopt. Ze hebben daar een soort bouwketen neergezet waar ze nu momenteel wonen. Uh, en ze hebben uiteindelijk tijdelijke huisvesting 2024... Maar nog met die stikstofreductie. Eerst waren namelijk de belemmering woon- en uh, aan. Noem je dat? Belemmering woonwerkverkeer? Ja, woonwerkverkeer. Dat was een idee. En dat is nu buiten beschouwing gelaten. Waardoor ze iets meer speling krijgen wel. Dus dat klinkt wel goed. Ja, goed. We zullen het afwachten. Ja, ja, het het klinkt nog niet alsof ze echt binnenkort al uh, de, de, de, de, de schop in de, in de aarde gaan steken. Maar iets meer dan. De spa in de grond. De spa in de grond. Ja, dat was hem. De spa. Wat? Rooie of Groene? Maakt niet uit. Hoe waren de of of Groene? Ja. Ja. Vertel. Ja, het, op de eerste kerstdag ging om uh, half, half vijf. S ja? middags ging het alarm af voor een supper. Want die uh, was mogelijk in de problemen, want de hoogte van de meerpaal bij Muiden. Omstanders hadden een supper van zijn bord zien vallen. Van zijn, uh, zijn uh, boord, eigenlijk, moet ik zo zeggen. En uh, waarop men direct alarm had geslagen. En uiteindelijk belde de. Supper uh, na enige tijd belde hij naar het uh, boothuis van de KNRM... om te zeggen dat hij veilig was aangekomen. Hij was van de Meerpaal naar Zandvoort gesubt... en daarna terug naar IJmuiden gelopen. Maar echt, uh, het was echt waanzinnig, want de kustwacht was uitgekomen... met de helikopter, de KNRM, reddingsboten, na 1816 en de Annipolisse en de ir B339 van Enmuiden, Die zijn met z'n allen zijn de zee opgegaan. Dat ze dus een super van zijn subboard afzagen aan Ja donderen. Het water is natuurlijk best koud. En hij liep lekker gemoedelijk over het stand. Het is wel druk op het water. Het ze druk op het water. ja. Dit moet echt zo klaar zijn. Dit kan natuurlijk helemaal niet. Best leuk. Zo'n gast gewoon lekker even poedelen in het water. En het wordt een heleboel in rapper roer. Jo, volgens mij moet je dan eerst inklokken, zeg maar. Inklokken en ook zeggen waar je naartoe gaat... dat we het allemaal even beter in kaart kunnen brengen. Is dat niet handiger? Dit Goed schelt idee. heel veel geld en heel veel manuren man gewoon. Uh, uh, verrast met uh, exclusieve poster in Abri. Vriend van het Wapen. Uitbaas Brigitte van Echt. Uh, wist het niet, maar zij is natuurlijk ooit een, uh, heeft gefigureerd in die campagneposter met anderhalve meter bier. Die is dan van bovenaf gefotografeerd, dus niet iedereen wist het. Maar heel veel mensen wisten wel dat zij op die foto stond. En die heeft overal gehangen. Maar er is één uh, Abri waar ze... Vaak niet voorbij reed. En daar heeft iedereen een boodschap opgeschreven. Op die Abri, op die poster. Om haar hart onder de riem te steken. Dat is Echte mooie vrouwen. Eh, bestel vast mij maar een biertje. Ik heb respect voor je. en nou, allemaal dat soort dingen. Hadden ze erop geschreven. En zij werd erop gewezen. Ze ging er kijken. ze heeft even foto's van gemaakt. Van haar, Brigitte, van echt. Met die Abri. En ze schoot helemaal voor Vol. Ja, ja voorstellen hoor. Mooi. Ja, Mooi gebaar dit. Ja. Vrienden van het wapen. Ja, vertel. Er was een kerstpakkettenactie. ja, En uh, die, die, die, ik ben wel de eerste die het zegt. hè? Ja, nee, ga maar ja, door. Ja. Ja, de vrijwilligers van de Diokonale Werkgroep Agatakerk... die zijn heel druk geweest om boodschappentasten te vullen... met allerhande levensmiddelen, En na 21 jaar ervaring met het verzorgen hiervan... was dat een hele bijzondere actie. Om zeker met elkaar coronaprofietassen te vullen in de Agatakerk... En ik heb inderdaad uh, een uh, telefoontje ook gehad van een neef van mij... dat hij zegt van, jullie hebben er ooit voor gezongen. Maar inderdaad het voor de minder bedeelden in de Kennemerland of zo. Maar uh, er was ook de Rotary, die heeft ook een uh, gif gedaan hiervoor. Dat was 1900 euro of zo, geloof ik. Um, eerder opgehaald, 1900 euro. Dat zou ook kunnen, ja. ja. Ook nog was 750 van die uh, ABN AMRO Foundation is erbij uh, bij gevoegd. Ja, ja, ja. Dus het is wel mooi, want er zijn vijf, de bestelde 1500 producten voor de kerstpakketten konden in eerste instantie niet geleverd worden. Nee. Maar met de behulp van mensen van het uh, strandpaviljoen... en uh, alles werd het allemaal bijeengebracht, vervoerd. En er was zelfs nog voor iedereen een envelop met een bedrag... om zelf iets te kunnen besteden. En nog een warme muts en sjaal... gebreid door de 100-jarige zuster Engeline van den Berg. Dat is, ja, wel een leuk kijk, detail. Dat is toch altijd wel weer grappig ja. goed geregeld. echt leuk is een dorp bij elkaar gewoon te komen... En iets voor elkaar te betekenen. Mm. Nou, ik nog meer te hier. Oh ja, ik zag een heel voorzitter van de bedrijvenvereniging terrein Hansen Doren die, uh, die gaat het allemaal leiden. Er zijn natuurlijk allerlei dingen die gecreëerd worden in Zandvoort, bedrijfsterreinen, zorg, woningen. Uh, nou, hij is ex-wethouder ex, ex en is gevraagd om hier aan mee te denken. Hij, hij heeft heel veel technische inzicht. En gaat dus op al, bij al die gebieden, net ook al onder dat afval uh, waterzuivering, uh, pakt 3D. Twee woontorens moeten gerealiseerd worden. Hij gaat er allemaal naar kijken. Het lijkt wel of hij dit allemaal vrijwillig doet met zijn kennis. Ik vind dat een heel mooi gebaar. De man ja. heeft handenvol werk. Maar deze Hans Hogedoren zet zich in dus voor de vernieuwing in Zandvoort... wat er allemaal gaat ja. gebeuren. Ja, nou, Hij zit ook in de sportraad en alles, hè? Jezus, man. Ja. Heeft hij extra, uur, extra dagen gekregen in die week of zo? Ja, Hoe doet ik hij het ook. allemaal? Ja, nou, ik vind ja. het wel knap allemaal. Ja, zeker. Nou, uh... ja, de, de, voor de rest staat er dus in de, in de krant een heel jaaroverzicht. Oh ja, dat, dat gaan we niet helemaal voorlezen. Dus nee. Kijk zelf even, je kunt online ook naar die krant kijken. En uh, ja, een, een beetje reflecteren van wat, wat, wat heeft het oude jaar ons gebracht. En het nieuwe jaar, het kan alleen maar beter worden. De zonnewen is geweest, we gaan richting de zomer. We gaan weer naar langere dagen, meer zonneschijn. En we gaan ervan genieten. Het... Want we zijn er nog. Het kan allemaal beter worden. Ik heb, heb je nu nieuwe varianten allemaal niet gehoord die in de omloop zijn? Ja, maar het vaccin, dat staat om de hoek. Oké. Okay. En uh, ik denk ook uh, degenen die het uh, nog steeds niet gehad hebben. Ze zeggen al, sommige mensen hebben het misschien een hele lichte vorm gehad. Ja. En daardoor uh, is de kans groot dat hij het ook niet meer krijgt. misschien. Maar ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik weet het ook niet. Ik, uh, Stop de negativiteit. Oh. Precies. Ik, uh, ik blijf ja. op afstand en we uh, hopen er het beste van. Ja, precies. Nou, goed tijd voor die landenkeuze. Echt een beetje een apart plaatje, maar hij zou vandaag jarig zijn geweest. Dennis Wilson. De muziek van, wilde zeggen, Brian Wilson, maar nee, dit was zijn broernaam, maar Dennis Wilson, die leeft al lang niet meer ooit verdronken in, het, uh, in, het, in de haven. En het dus is eigenlijk ook een van de surf dudes, die je van gast. Ga je daar niet zwemmen of zo? Nou goed, ook vaak aan de drank en de drugs... en dan kan je toch zo verder afglijden naar een vervelende wereld. Hij was niet van jarig... maar hij was ooit gearresteerd in 1976 op deze datum. En toen had hij een wapen bij zich. En dat is niet de bedoeling. Nee, dat mag allemaal niet Maar goed. Ja, oh, dat was de Jolande keuze eigenlijk deze week. Ja, geweldig. Ik ja, vond hem weer heel verrassend wat ik deze keer gevonden had. Het doet me ook denken aan The de Good Life van... Oh ja, dat is er ander... Ah, elke puntje van mijn tong. Nou, goed, maakt ook niet Nog even ander leuke bericht. De politie is niet altijd de beste vriend. Ze ontdekte uh, Omendra Sony. Uh, die zijn Suzuki-wagen. Uh, het was een Indier. Die uh, twee jaar geleden was. Zijn Suzuki-auto was gestolen. En hij deed aangifte. Maar er kwam eigenlijk niks op. Helemaal geen reactie. Tot een gegeven moment. Sony werkt bij een garagebedrijf. En tot een gegeven moment kwam er een auto voorrijden. En de politieagent stapte daar. En zegt: Ja, wil je mijn auto van nakijken? En deze Zondra zegt van. Uh, uh, ja, u bent toch die agent waar ik ook aangifte heb gedaan? Ja? Uh, dit is mijn auto. Bleek dus dat deze agent die auto langs de kant had gevonden. Uh, ja, hij stond daar gewoon voor en alleen. Hij dacht van nou, ik neem hem voorlopig maar even mee. Maar blijkbaar had hij niet gekeken naar het kenteken en achterhaald waar hij vandaan kwam. Want die gast waar hij die auto liet maken, was de eigenaar van die wagen. Oeh. Ja, politie is je beste vriend. Niet altijd. Kijk, dan zou je toch weer zeer agressief worden. op de weten. Nou, vertel. Een Duitse die, is, uh, die, is, die wordt van verdachten van het verstoren van de rust van de doden. Want hij zou dus gouden tanden van lijken hebben getrokken huh? en gestolen. Okay. De man die was verantwoordelijk voor het delven van graven en het herbegraven van doden. Die, dus, uh, die wordt nu echt beschuldigd van grafschennis. Minstens 20 gevallen sinds september 2019. Dus dat vind ik pittig. Ja. Yeah. Dus de autoriteiten hebben zijn appartement onder boven gehaald. Ze hebben 30 gram goud en een ring gevonden. En ze kwamen met hem op het spoor nadat zijn werkgever was getipt en de achterdochter was geworden. De man zou dus die tanden hebben getrokken van personen die enkele jaar geleden dan uh, op de hoofdbegaafplaats in uh, de Bijesterstad stad begraven waren. En hij bekende in één geval dat hij goud had gestolen van de doden. Want hij wilde het alleen maar aan zijn vrienden laten zien. <lacht> maar ja, ik vind het, ja, het is wel. Wat, wat denk je dat er allemaal in gaat? Ik had het er trouwens toevallig ook nog met mijn vriend over: Van ja, als jij dus zo'n groot uh, mortuarium hebt. Ja, het kan natuurlijk heel goed zijn. Van, uh, dat, dat, hè, die verkopen dan ook kisten en zo. Ja? En dat, uh, dan gaat die kist naar achter. Voor hetzelfde geld zeggen ze van... nou, uh, we doen uh, het lichaam, hup, die gooien we erin. En die kist die zetten we weer in de vitrine. Die kan dan nog een keer gebruikt worden. Het is wel heel natuurvriendelijk allemaal. Het is allemaal wel natuurvriendelijk. Ja. Het is natuurlijk allemaal wel van de, de gekke. En dan heeft hij toch allemaal voor kleding aan. Nou, oh, nou, dat is wel een mooi pak eigenlijk. Nou, die halen we er ook even af. Ja. Dus uh, is daar controle op? Vraag ik mij af. Oh ja, controle. formuliertjes invullen. Nou ja, ik denk altijd over een camera erbij... dat je inderdaad altijd kan zien dat het echt gebeurt ofzo. Mag ik de laatste beelden nog even zien? hé, hey, waarom is die man in zijn, blootje? Laat die in zijn blootjes vuur in? Ja, ja eigenlijk dan moet dat alles Alles moet eigenlijk opnieuw gebruikt worden. Natuurlijk. Eigenlijk is het ja. van de gekken dat alles in de grond wordt gestopt. Moet, tegenwoordig heb je een ander soort manier... Ja, ook, nou, niet in de grond, in grond bij een crematorium. In de crematorium, uh, ja, in de crematorium. Maar je hebt die ook omdat uh, dat je je kan laten oplossen, hè? Ja, klopt. Dat is ook wel bijzonder. Oploss, ja, klopt. Ja, ja. In een soort liquid en uiteindelijk dan blijft er echt een, bijna niks meer over. Alleen maar stof. Ja, en de, de hond mag ook mee. Nou, hup, dan gooien je die hond er ook in. Ja, nou, zeker. Ja, dan ga je, je samen oplossen tot as wederkeren. is de oplossing. oplossing. Nou, je begrijpt altijd van een lekker vrolijk plaatje. Uits!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 To cover. Why even bother? Because my heart wasn't yours. I've had too much, I'm drinking again. I did too much, I'm thinking again. I don't think we, we can be friends.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 Ja, daar komen we later wel weer op terug. Eerst natuurlijk het puurwerk een beetje. En dat roken. En toen maar. Dat is nog steeds wel een beetje wat probleemgevend eh, probleem natuurlijk. Hè? Dat, dat drank gebruikt. En met Auto Nieuw, je, toch, je bent toch een beetje opgefokt als jeugd. En dan krijg je daar de Pigs, de Kids, het Blauw. Doem je ze nog meer? Ja, ik noem ze al de Pigs. De, de kid, weet je, de politie, die krijg je dan tegenover je staan. Dan is het toch oh, leuk ja, om los te gaan. En als je dan een beetje te veel gedronken hebt... dan kan je toch wel rare dingen doen natuurlijk. Maar je hebt toch ook van die leuke filmpjes van de agenten... die met z'n allen dan uh, ook voor die TikTok-filmpjes maken en dat soort dingen. Ik denk Echt? dat het ook wel... Het kunnen ook wel bewakers zijn in gevangenis dat die zich nachts vervelen of zo. Maar ah, de, de politie de, de, doet dat soort dingen? Ik ben niet in een warm met. Uh... Amerika, zie je wel van die uh, hele muzikale agenten en zo. Oh, Oké, okay. ja. ja. Alle verkeersregelaars waren het Nou goed, afgelopen week uh, waren er natuurlijk wel een hoop nieuwjaarsconferences. Uh, ja. Oudjaarsconferences, hoe moet je ze noemen. En ik heb er allemaal een beetje naar zitten luisteren. Echt de meest gênante vond ik echt die van, uh, van Joep van het Hek. Gembertee, gembertee, ja, gember ja. gembertee. Gembertee, gembertee. En dan blijf ik maar doorgaan. En daarna en, en, kwam er, En uh, we zitten er niet mee of zo. Dus ging iedereen applaudisseren. Gast, echt. Dit is het, joh? Gemberthee. gemberthee. Nee, maar de hand uh, werd hij wel weer zo oud als het zelf weer. Ja, ik vond het echt hij uh, Het scheen ook dat het begin niet goed was, maar ik kwam bij de Gemberthee, kwam ik erin? Zeg maar. oh, Oké, okay. misschien. Oh, dus ik ben bij de, de Gemberthee afgekeken. afgehaakt. Ja, maar daarna ja. werd hij ja. wel goed, juist. Ja. ja? Ja. Oh, maar ik Over vond ook. De de de corona en dat uh, mensen, zoals is te zeiken. En ook verhalen drie keer hetzelfde. Oh, weet je wel, je gelooft toch niet, kom ik iemand tegen hem? Wenkbrauwen ja. ja, ik zeg het nog een keer: Wenkbrauwen verzorgen. Ja, ik had het begrepen net hoor. Ja, en ik heb het opgezocht: Wenkbrauwen verzorgen. Gast, je hebt het al vier keer gezegd. Hou ja. eens op. Maar het is wel opmerkelijk dat er 170 in Amsterdam zijn, hè? Geloof ik. Ja, dat was wel heel bijzonder. Ja, het was heel ja bijzonder. Het, ik vond echt nee. Ja, het was zijn laatste. En ik, ik bedoel, hij heeft hele leuke dingen gedaan, maar ik vond dit echt. Ik, ja, ik ben afgehaakt. tijd het stopt gewoon. Ja, Dolf Jans heb ik ook net stil luisteren. Zeker 20 minuten lang, maar toen hij toch bleef hangen in het feit wat voor zweer er in de zaal hing en dat hij dat miste en overklee toen dacht ik, dit gaat hem ook niet worden. Dus uiteindelijk kwam ik terug uh, bij de, de, de, de, een ouwe alweer. En dat was natuurlijk ook gewoon uh, Guido Weijers. En die was gewoon geniaal. Die schelen. Ja, die schelen. Ja, ik word wel heel erg afgeleid door die ogen van hem, hoor. No, Daar had ik gelast mee. Gisteren heb ik een, een stuk van de herhaling gezien. Ik vond het wel leuk. Ja. Het, is, het mooiste was natuurlijk het feit dat die, die mug in de zaal. Ja. En, en die mug? Ja. En je dacht echt ja, dat want dat is, dit is echt, weet je, die mug. Elke keer. En je zou echt letterlijk dat hij uit zijn tekst werd gehaald. Ja, ik word er toch gek van, die mug. Nou, dan moet ik het even oplossen. We willen niemand het doen. Dus we lopen naar achteren. Je denkt, nou, wat gaat er nou gebeuren? Komt hij met een kanon terug? Je denkt, ja, oh, gast, dit is echt van tevoren bedacht. En hij schiet met een kanon op die mug. En dat was de uitbeelding van de, de maatregelen tegen de corona. Ik ja, vond het oh, zo mooi gebaar. Ja, ja, zeker. Ik vond het heel ja. mooi gebaar. En hij zette natuurlijk uiteindelijk Aquasi toch wel flink op zijn nummer. Aquasie. Was dat daar een naam? Nee, dat, dat was, was ervoor gebied. alweer. Oh, een hij zette quasi echt wel op zijn nummer. Hij liet alles wel weer terugkomen. Ja, hij zegt van ik wil niet iedereen uh, afrekenen. En nee, hij deed toch ook die sportman? Deed een sportman? Ja, die ene sportman deed, ja, deed hij. Ook. Ja, in combinatie dat met oh, Aquasi. Ja. Ja, oh, en uiteindelijk uh, zegt hij is stamt ook af van een bepaald soort uh, mensen die ook uiteindelijk slaven slaaf hebben gehandeld. Maar die wisten we niet dat die slaven verkocht werden aan Nederland. die ook weer handelen in slaven. Toen, nou, hij zette hem helemaal op zijn nummer. Uh, ik vond het een heel scherp stuk gewoon. Heel scherp. In plaats van uh, eindeloze dingen herhalen en beschrijven. wat onder andere ook uh, nou, Joep van het Hek deed. en ook Dolf Jansen. Iets vermoeiend. Ja. Dolf Jansen uh, praat zo snel. maar elke keer hetzelfde. Elke ja. keer weer dingen herhalen. Zeg, vertel het dan rustiger. Dan heb ik het even goed al gehoord, weet je. Ja, maar ja. dingen herhalen is leuk in zo'n hele grote volle zaal. Misschien wel. Want dan. daar zit hier lach er nog in. Ja, ja. En dan krijg je mensen die slappe lach krijgen. En dat is leuke tv op dat moment. Ja. En, ja, en, en met zo'n kleine zaal uh, werkt dat dus niet. Nee, dat, en dat komt dus duidelijk, uh, Guido Wijers, veel beter. Rustiger praten en dan hoef je niet eindeloos dingen uit te leggen. Wat, gewoon vaak. Maar goed, dat waren even de, de, de, de oudjaarsconferenties. Er waren een aantal, ik heb er drie gekeken. Zeg maar. okay. Goed, nou, uh, nog even een van die plaatjes die we moeten draaien in het En om de zoveelheid komen ze weer met een nieuwe album uit: Nieuw Order. Het is wel veel van hetzelfde. Ik vind het toch altijd een leuk riedeltje wat ze weten maken. Dit is. Dus. Be a rebel. Wees opstandig. Sorry, ik sta hier niet achter. Ik volg de regels. Gepaste afstand. Was dat toch. het uh, nieuwe Ja, dat was ook Joe Division. Ja, precies. Het dat dat, dat zware geluid zit er nog steeds in de band. En het is altijd een beetje hetzelfde rieteltje, maar ik vind het toch altijd wel weer geinig. Het heet. Be a Rebel. En ik denk niet dat dat de bedoeling is. Nee, een beetje opstandigheid. Opstandige gedachten zijn best leuk, maar probeer ze zo lang mogelijk bij je weg, weg te gooien. Want dat kan allemaal weer. Oh, ik er het niet mee lastig ook, Nee, ik bedoel, hè? nee, zeker niet. Dus leuk die vrije gedachten, maar is vaak niet goed. Nee. Goed, nou, we lopen weer aan het eind van het radiprogramma... met ook een aantal berichten nog. Ja, we hebben een berichtje over de elfjarige Regilio. Die woont dus in Enkhuizen. Tuur? En die was gewoon... Nee. Oké. Okay. Dus Deze achternaam staat er niet bij. Maar hij was dus wel heel erg bezig... waarschijnlijk om geld op te halen voor corona. Dus dat weet ik niet. Nee. En er zat urenlang vader Jacob Kortjak in de winkelstraat te spelen. Hij werd weggestuurd van de dag. Joh, ga even weg, weg, Ja, hoe ben je Nu vijf maanden lager. En hij heeft dus wel veel promotie gehad op sociale media. Want was zielig dat natuurlijk. Maar ja, vijf maanden later heeft hij het repertoire uitgebreid nieuwe blokfluitlessen uh, genomen. En nu speelt hij dus ook Jingle Bells. En Mieke heeft een, uh, een lammetje en liefde in de lucht van het Kraantje Papi. Nou, die hoorde dus dat, uh, dat nieuws allemaal rond in Regilio. Die heeft dus live op de Radio Zender 3FM een aantal blokfluitlessen en een nieuwe blokfluit uh, aangeboden. Dat vond hij geweldig. En hij kreeg zelfs nog een t-shirt met uh, handtekening... En, uh, ja, en hij, hij blijft fluiten. En zijn ouders zeggen ook wel van... Uh, hij hoeft niet te stoppen hoor. Maar we willen hem wel blijven aanmoedigen om door te spelen. En we hebben alvast een nieuwe fluit gekocht. Want die fluit van kraantje Papi die uh, ringen waren versleten. En die wordt nu weer gerepareerd. Omdat het een grote emotionele waarde heeft. Mooi. Ik vind het wel schattig. Ja. Allemaal. hè? Ja, dat is zeker schattig. Ja. ja ik bedoel, ik heb mijn kinderen ook al geprobeerd. Positief nieuws is gewoon uh, ook nieuws. Wel ja. leuk. Toch? Ja. Ja goed, we hoorden net al opnieuw zo'n hofkunstenaar van uh, Monaco. Ik heb het natuurlijk over Kees Verkade. We hoorden het nieuws, hij is overleden. Hij is overleden, hij, ja. hij was ja. 79, bijna 80. En hij heeft nog ook heel veel beeldjes veroorza uh, veroorzaakt. Ook uh, het mannetje, hè, op, de, uh, ja, klopt. op het Venomaalplein. Ja, nee. Daar moest ik bedenken. die een tijdje ja. met zijn gezicht naar zee stond... of met ja. zijn rug naar zee. En uiteindelijk werd hij gedraaid. wordt gezet, wat is dat? Ja, er was de ja. hoop over te doen, maar op een gegeven moment werd hij ochtends vroeg weggehaald. Hup. En toen was hij echt zo, hij wordt ontvoerd. Waar gaat hij naartoe dan? Ja. Ja, heel veel mensen maakten zich druk. En uiteindelijk bleek hij gewoon gerestaureerd te worden. Of hij werd schoongemaakt. En later werd hij teruggeplaatst. En toen werd hij goed teruggeplaatst. Ja, gelukkig. Het is een leuk beeldje waar je natuurlijk naast kan zitten. Want er zit een bankje aan vast. Er zijn dus, enorm veel uh, foto's uh, ja. van de mensen met dat beeldje. Dus dat is wel heel grappig. Ja, er zijn onder andere heeft hij natuurlijk het beeld van Julian en Bernard gemaakt. Bij het paleis Hoesdijk. Jan Kruijf in de tuin. dat ja, is in België. Die... En, en, en dat beeld uh, op het verzetsplein zelf. Van die uh, verzetsheld van uh, Oranje. Die heeft hij volgens mij ook gemaakt. Daar wordt ook wel eens wat bijgelegd met de doodherdenking. Ik bedoel niet de, de, de februari staking? Nee, nee. Nee, het nee. van de verzetheld van de Oranje. Ik ben even van die naam kwijt. Die man was toen speciaal overgevlogen vanuit Hawaii of zo. Om erbij oh, te uh, ja, de, ja, de soldaat van Oranje. Uh, ja. Uh, ach, Jezus, Ja, ik ben even vaak. zijn naam kwijt. Ja, ik ben ook zijn naam kwijt. Maar goed, het Het is ook al zo lang geleden dat hij ja. dat gedaan heeft. Ik zie heeft. dat hij ook ooit een beeld heeft gemaakt van André van Deun. En dat dat ooit onthuld is, ook met Joop van den Ende erbij. En, nou ja, het is mooi. Louis Couper is natuurlijk ook een heel schattig uh, beeldje. En hij is tot slot la ja, laatst toe gewoon blijven boetseren. En hij uh, werd ooit niet toegelaten tot, uh, tot de academie, omdat zijn vader een, een, een kap kapof fabriek had. Kapok. Kapok, kapok. Wat is het ook weer Kapok? Kapok, dat is, het, dat is het, uh, de, de basis voor katoen. Oh, katoen. oh kapok. Kapok. Ja, je moet Jij denkt aan kapotjes. Kapotjes. Denk het. Ja, viespeuk. Natuurlijk ik natuurlijk logisch dat je die zoon nog niet aannemt... als hij een kapotjesfabriek heeft. Nee, Kapof, uh, fabriek En uh, daar werd niet aangenomen dat hij te rechts was en te rijk... En uh, als kunstenaar moet je natuurlijk arm zijn. Maar goed, uh, uiteindelijk heeft hij adviesjes ge ge getekend. Uiteindelijk ging hij met de klei aan de hand aan de, aan de gang. En daar werd hij groot mee. Deze Kees van Kade. Ja, ja, ik goed. zal ook heel even laten zien. Het was dus inderdaad het beeld van die Rudolf Haverhof. En die staat dus op het facetsplein. En dat is bij mij om de hoek. Oh, die ken ik, ik helemaal niet. Nee, vandaag. Uh, maar ja. hij staat daar gewoon helemaal naakt. Ja, en uh, het is ook wel eens gebeurd dat mensen een luierom gedaan hebben. En dat zo. snap ik, ja. Dat de kauwgom opgeplakt werd en zo. Maar we moeten Rudolf in, in helemaal naakt Ja, ik vraag me ook af: van, zouden ze nou gewoon een, uh, hem in het plastic gerold hebben en dat dan hard gemaakt, en zodat hij nog wel kon gieten? Nee, ja, dat zou ja, kunnen. Een maar dan ik, ja, nou, het is apart dat hij je naakt maar moet... Maar hij is dus op 17 oktober 2002, is hij dus uh, onthuld ja. uh, door, door Erik zelf. Erik Hazelhoff Rolf, Rolf Zuma is. Het lijkt me en... toch raar om jezelf dan gewoon naakt daar op straat te zien staan. Ja, da ja is waar. Wel Kees, waar is weigaan. dat nou weer goed voor? Ik bedoel, het was natuurlijk nu al een vrij oude man. Ja. En dan denk ik van nou, dan vindt hij het wel leuk om zijn uh, mooie jonge torso daar te hebben staan. Eén één van de foute uitspraken die je ooit heeft gedaan, deze Roel of... of Erik. Erik, heeft je gezegd van ja, ooit, komt ooit een periode dat de Tweede wo Wereldoorlog wordt gezien als een soort uh, een leuk, spannend uh, avontuur, soort sprookje dacht ik echt. Erik, ja, nou, Voor hem. F. Voor hem, ja, denk ik. Maar voor heel veel mensen niet, hoor. Nee, maar... Dus gast, het... jij hebt er misschien een leuk avontuur aan overgehouden, maar de heel veel mensen kijken er toch anders er aan. Dus ja. denk, ik, gast, let op je woorden maar wat je is, hier is zegt. Het ja, is ook deze coronatijd Ja, waar. Het is voor sommigen gesproken, maar voor veel aan hel. Ja, precies. Nou goed, dit was Toebal Eerste Eerst aflevering in het nieuwe jaar. Tot volgende week, Wens. Tot bent, volgende hè? week. Zeker weten zitten we hier weer. U lastig te vullen met allerlei nutteloze theorieën. You carry on. Carry on. Roosevelt... Het voelt gewoon goed om dat te doen. Hoi weekend, hoi! Maar dat gaat over GFM wenst allemaal fijne dagen en een. Voor